is van Kesteren met het NOS-journaal. Het overleg tussen het kabinet en de zorgsector... over een nieuw zorgakkoord is vastgelopen. De sector wil pas verder praten als het kabinet... de onverwachte bezuiniging van 315 miljoen euro van tafel haalt. Dat geld is volgens de sector hard nodig voor opleidingen... en het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen. Eerder stapte al de gemeente uit het overleg. Het kabinet wil geld bij de zorgsector weghalen... om een gat in de onderwijsbegroting te dichten. De Israëlische regering toont zich openlijk positief over de kans op een akkoord met Hamas over de gijzelaars. Minister Saar van Buitenlandse Zaken houdt wel een slag om de arm, omdat de onderhandelingen eerder al een keer in een eindstadium zijn gestrand. Vermoedelijk wil Hamas alleen gijzelaars vrijlaten als er afspraken worden gemaakt over een staakt het vuren en geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger. In de Gazastrook worden nog zo'n 100 gijzelaars vastgehouden. Tientallen gijzelaars die op 7 oktober vorig jaar werden ontvoerd zijn niet meer in leven. De Franse president Macron brengt de komende dagen een bezoek aan Mayotte. Het Franse eiland in de Indische Oceaan dat dit weekend werd getroffen door een verwoestende orkaan. Het kan nog dagen duren voor duidelijk is hoeveel doden en gewonden er zijn. Gisteren werd gesproken van honderden en mogelijk zelfs duizend doden. President Macron heeft een periode van nationale rouw aangekondigd. Albert Heijn wint het Gouden Windheid, de prijs die jaarlijks wordt gegeven aan misleidende producten. Voedselwaarkhond Foodwatch geeft de prijs aan de lekkerbek van de supermarkt. Volgens de organisatie heeft Albert Heijn een paar jaar geleden besloten minder vis en meer deeg in het product te verwerken, zonder dat duidelijk tegen de klant te zeggen. Albert Heijn zegt dat het wel degelijk heeft vermeld dat de receptuur van de lekkerbek is veranderd. Het weer, het is bewolkt, alleen in het noordwesten enkele opklaringen. Vannacht wordt het ongeveer 6 graden en valt er af en toe lichte regen of motregen. Komende dag over dag opnieuw grijs met soms wat motregen. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. You're a tro The Dollar Eagle said, what you doing, man?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 Tape. still in my head i'm running from i'm running from the emptiness